Vijf uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Parijs wordt om tien uur vanochtend François Hollande... beëdigd als de zevende president van Frankrijk. Hollande is na Mitterrand de tweede socialist... die in Frankrijk president wordt. Hollande heeft aangekondigd dat het een sobere inhuldiging wordt. Na de ceremonie is er een lunch met enkele vroegere socialistische premiers. En daarna vertrekt de kerstverse president naar Berlijn voor een ontmoeting met bondskanselier Merkel. De twee zullen het onder meer hebben over de manier waarop Hollande het Franse begrotingstekort wil terugdringen. Naar verwachting maakt Hollande ook de nieuwe premier bekend. Het vertrek van Griekenland uit de eurozone is geen onderwerp van discussie. Dat zei voorzitter Juncker van de vergadering van ministers van Financiën... na afloop van een overleg in Brussel. Volgens Juncker is er een groot verlangen om Griekenland binnen de eurozone te houden. Minister De Jager herhaalde na afloop van de vergadering... dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden... en zei dat de ellende niet te overzien is als Griekenland niet doorzet. De Jager zei verder dat het vijfpartijenakkoord voor de Nederlandse begroting goed is ontvangen... Het akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie kreeg onder meer waardering van Juncker. De voorzitter sprak van een pakket maatregelen van goede kwaliteit. Ook Eurocommissaris Reen was positief. Volgens hem onderstreept het vijfpartijenakkoord de geloofwaardigheid van de partijen om moeilijke beslissingen niet uit de weg te gaan. De Europese leiders hebben het Nederland opgeroepen het akkoord zo snel mogelijk door te voeren. VN-topman Ban Ki-moon heeft afgelopen weekend... bij een voetbalwedstrijdje zijn linkerhand gebroken. Volgens een woordvoerder van Ban liep de secretaris-generaal... een kleine breuk in zijn hand op toen hij struikelde... tijdens het jaarlijkse VN-voetbaltoernooi. Bans hand zit de komende zes weken in het gips. De 67-jarige VN-chef heeft verder nergens last van... en kan gewoon blijven doorwerken. Het weer tot slot. De regen die trekt naar het oosten weg. Maar er volgen al snel nieuwe buien. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Ja, goedemorgen. De dag uh, begint alweer uh, aardig op gang te komen, tenminste. In, uh, in de natuur, denk ik. De meeste mensen zullen nog op één oor liggen. Maar, uh, maar jij niet, u niet. U luistert gezellig naar uh, muziek het komende half uur. En straks uh, na half zes gaan we in Focus op de Wereld kijken hoe het is op Bonaire en in Australië. Uh, maar we trappen af met Just You and Me van Chicago. i always expected to fail but this time it's different our future and let go of, of my, my past So grant me this wish and meet me back here in a year If we still exist I can let go of my fear Fear of normalcy Fear of the solid walls of our future De nieuwe Maria Mena. Ademloos zitten luisteren, heerlijk. Met uh, Mats Langer-Habits trouwens samen gezongen. En dit liedje is door een recensent trouwens benoemd... als het hoogtepunt van het nieuwe album van Maria Mena. Victoria heet dat. En uh, nou, die meneer die dus meezingt... is uh, een uh, Deense singer-songwriter, Mats Langer... die in Nederland vooral bekend is van zijn Olive cover... You're Not Alone. Nou, dat u het even weet. En... Uh, James Taylor zit er klaar voor, voor Your Smiling Face. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself. Because I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout turns me inside out There's something about you, baby I don't know Isn't it amazing a man like me Can feel this way Tell me how much longer It would grow stronger every day Oh, how much longer I thought I was in love A couple of times before With the girl next door But that was long Forget get you And I thank my lucky stars That you are who you are And not just another lovely lady sent down to break my heart Isn't it amazing a man like me can feel this way Tell me how much longer it can grow stronger every day yeah. How much longer I see you smile That's a bird! Het is de nacht. Het maakt een hach. De EO. Red was dat met Stars. En daarvoor hoorde je The Afters... met de akoestische uitvoering van Beautiful Love. En uh, zometeen uh, gaan we bellen met Bonaire en, uh, en met Australië. Michel van zit, zit al klaar in Bonaire. En uh, Gerard, uh, Gerard Adriaanse in, uh, in Australië. En uh, ja, we gaan dus met ze bekijken hoe, eigenlijk, hoe hun leven daar op moment, dit moment eruit ziet. Wat beheerst daar het nieuws en wat krijgen ze daarvan mee? Bijvoorbeeld, vraag ik me af, wat merken zij daar eigenlijk van, uh, van de crisis? Ja, van de eurocrisis waarschijnlijk niet zoveel. Maar van de financiële crisis, bezuinigingen, dat soort dingen meer. En uh, wat, hoe is het leven uh, dichtbij, uh, op straat? Wat merken ze bijvoorbeeld van de prijzen in de supermarkt? Dat soort dingen. En uh, wat houdt ze eigenlijk bezig in hun projecten? Waar, uh, met welke mooie dingen zijn ze daar bezig? En waarom, waarom zijn ze eigenlijk zo ver weggegaan? Nou, dat soort vragen, dat soort dingen meer... gaan we zo meteen allemaal bespreken in Focus op de Wereld. Maar uh, eerst nog even wat muziek. Tony Joe White is dit met Good in Blues. Right. It's that four-letter word we all know Ever felt the shown at one time Found and lost at some time But when you find it, you should keep it Simply cherishing Just like a best friend It's that four-letter word The original peacemaker That's universal and strong That you can never go wrong Cause now you know The next time around Cause when you call upon it Make sure to pass it on So go ahead and do for love Like you can do nothing else No more and sing for love Like your favorite song Playing on the radio Stand for love Like you haven't slept for anything Love. Let's sing this song, do it all in the name of love. Mm. All the vain men of the riches will one day fade away, and while that everlasting We were for Love is dat, met Sabrina Stark. Of andersom natuurlijk, Sabrina Stark met Do for Love, uit 2008 alweer. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja. En vanmorgen spreken we met uh, Michel Verkouter op Bonaire. Goedemorgen Michel. Ja, goedemorgen. En aan de andere lijn hangt Gerard Adriaanse, helemaal vanaf Australië. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, daar. Nou, voor jou is het middag, geloof ik, hè? Ja, voor mij is het inmiddels uh, zo rond half twee, ja. Dinsdagmiddag. En bij jou, Michel, is het nog maandagavond? Inmiddels is het nog maandagavond, maandagnacht. Het is uh, half twaalf. En wij zitten er een beetje middenin hier in Nederland. Een apart idee. Ja. Uh, Michel, om je met jou eens even te beginnen. Um, hm? Jij uh, bent voor het eerst bij ons in de uitzending... want meestal deed Kees-Jan het uh, woord namens jullie. Maar vertel eens even. Uh, samen met uh, jouw vrouw Gerdien... Uh, runnen jullie uh, het opvangcentrum voor verslaafde Crusade op uh, Bonaire. Vertel daar eens iets over. Ja, dat klopt. Um, mijn vrouw is uh, directeur bij, uh, bij Crusade. Dus een evangelische verslavingszorg voor uh, verslaafde voor, uh, ja, op, op het eiland Bonaire. Um, ja, wat we eigenlijk doen is, we hebben vooralsnog uh, um, op dit moment veel mannenopvang. De verslavingsproblematiek op het moment is gewoon uh, ja, heel groot. Uh, we hebben een mannenopvang en we hebben een inloopcentrum. Uh, het mannenopvang is, is zeg maar is het behandelgedeelte uh, en het inloopcentrum is eigenlijk een, een inloophuis waar mensen uh, die een verslavingsproblematiek hebben gewoon uh, binnen kunnen komen. Ja. Ik zelf ben daar werkzaam. en. Uh, ja, we proberen eigenlijk uh, ja, mensen, mensen te brengen naar een nieuw leven. Naar, ja. Uh, ja, naar een leven zonder verslaving. Ja, en dat lukt? Um, ja, de, de, het, het, ja, verslaving is natuurlijk een groot probleem. Het is ook iets waar mensen behoorlijk in vastzitten ja. En wat je oprekt is dat uh, ja, er is een gedeelte wat op een gegeven moment ja, als het ware het licht ziet, zeg maar, laat ik het zo even zeggen. Ja. En er is ook gewoon een grote groep die... Uh, uh, ja, die terugvalt en die of opnieuw in behandeling komt of uh, ja, langere tijd uh, uit beeld verdwijnt en na een poos weer terugkomt. En we proberen eigenlijk via de walk-in, dat is het inloophuis, uh, proberen we steeds met contact te houden met, die, uh, met de cliënten die, waar het gewoon eigenlijk nog niet goed mee gaat, die ook niet bij onze de behandeling nog in kunnen of willen uh, en die soms weer terugvallen in, uh, in gebruik. Ja. En daar proberen we eigenlijk de band steeds mee op te bouwen zodat je toch de je ja, de feeling en contact houdt met je, uh, met de slaaf op de straat. Ja. En wat is jouw functie dan in dat uh, inloopcentrum? Mijn functie in het inloopcentrum is, eh, uh, ja, zeg maar. Oh, ja. uh, ik, ja, ik, ik, ik, ik doe het Ril en zeilen binnen, uh, binnen de walk in, zeg maar, in de, met de groep en met de, de mensen die binnenkomen, eventueel gesprekje, eventueel. Uh, het doorverwijzen van mensen, uh, kijken van wat heeft iemand nodig. Soms is het alleen maar dat ze voor eten of het uh, of, uh, douchen komen. Ja. Uh, ja, eigenlijk van we zijn wij zijn echt een heel laagdrempelig opvang. En uh, wat wat wat het belangrijkste is dat we steeds proberen uitstralen. Uh, ik en mijn collega's, en ik denk in het centrum ook, uh, is dat iedereen welkom is en dat we iedereen zien staan. Ja. En dat is denk ik, voor mensen die verslaafd zijn, vaak uh, ja zijn ze toch vaak. Uh, een beetje het uitschot van de maatschappij, er worden ze vaak met de nek aangekeken. En dat is eigenlijk iets wat we proberen de, de mens terug te halen, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat doen jullie vanuit de christelijke visie, hè? Jullie zijn onderdeel ook van De Hoop, in Nederland, ja. bekendere organisatie in Dordrecht. Ja, ja we zijn van, onderdeel van het Concern De Hoop, zeg maar. En uh, ja, we doen dat vanuit, vanuit wat, wat, wat uh, ik noem het wel eens van, ja, we hebben onze handen opgehouden voor de genade die we gekregen hebben, en dat willen we eigenlijk ook uitdelen. Ja. Uh, aan mensen die bij ons binnenkomen. Alles wat je krijgt wil je ook weer doorgeven. Ja, uh. ja. Zo van, van, van wat, wat wij gekregen hebben, de genade die wij ontvangen hebben, die is ook voor anderen. En vanuit die liefde uh, en die, die gedachte probeer je, probeer je dingen verder uit te dragen. En probeer je steeds de anderen te zien. Ja. Iets, iets wat je, jij persoonlijk kort geleden hebt gekregen, als ik het goed heb gelezen op de website, is een kind, toch? Je bent vader geworden. Ja, klopt. Ja. Gefeliciteerd nu nog. Zeven, nu zeven maanden geleden. Ja, dankjewel. Nou, voor, voor het eerst. Ja. En, en, en jullie rechterhand, Kees Jan, die, doen, die meestal het woord doet in ons programma. Die is ook vader geworden, of wordt dat binnenkort? Nee, die, die wordt vader. Ja. Die heeft nu een stapje teruggezet en die uh, is aan het voorbereiden op het vaderschap. Ja, een babyboomer, Bonaire. Nou, hartstikke ja. leuk. Goed, goed te horen. Ja, zeker. Gerard, Adriaan, in Australië. Even naar jou toe. Ja? ja. Je bent uh, in Australië, waar, waar precies? Melbourne? Ja, wij zitten in Melbourne, dus dat is, uh, dat is naar het zuiden toe, hè? Ja, en ja, da daarbij. Werkzaam met je vrouw uh, Rebecca samen sinds een jaar of vijf. Ja, dat klopt. Ja. En, en wat doen jullie dus, daar? Uh, ja, dus uh, wij zijn betrokken bij een uh, christelijk radiostation, Light FM. Uh, maar dat was, wel, uh, dat was net wel mooi wat uh, Michel daar zei ook over uh, ja, hoe ze dan verslaafd opvangen. En wij hebben een beetje dezelfde benadering wel, omdat Light FM een uh, christelijk station is. Ja. Maar wij draaien wel gewone top 40 muziek ook. Afgewisseld door uh, kwalitatief hoogstaande christelijke muziek. Dus, uh, en uh, ja, dat gaat op zich heel goed. Wij uh, wijzen mensen, bij, bij, bij wijze mensen erop dat er uh, hoop te vinden is. En uh, ja, dan uh, hebben we bijvoorbeeld s ochtends ieder half uur hebben we dan een uh, uit de moderne vertaling uh, in de Bijbel, de message hebben we iedere uh, 30 minuten hebben we dan een tekst. Dus nee. mensen hebben dan snel wel door dat we christelijk zijn. Christenen zelf zeggen wel vaak, ja, maar jullie draaien veel niet-christelijke muziek, dus het komt niet zo duidelijk naar voren. Maar okay. die bijbelteksten maken het dan eigenlijk wel heel erg duidelijk ook weer. Dus. een beetje wat drie, Maar we proberen het wat... dus ook heel, heel laagdrempelig te zijn. Ja, een, beetje wat, uh, een beetje wat de EO op 3FM doet, zeg maar, die, die mix. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Zeg, uh, maar dus jullie doen dat wel een beetje omdat het moet dan ook, van de zendercoördinator. Maar wij hebben er dus echt ook heel bewust voor gekozen. Ja, wij, ook, bewust hoor. Wij, wij willen ook graag alle mensen ja, bereiken. <laughs> Absoluut. Ja, ja, ja. Zeg, hey, um, ja. uh, wat ik me wel afvroeg, uh, wat, wat is jouw functie dan? Daar? Heb, heb je zelf een programma, ben je dj, draai je platen? Nou, dat is wel grappig. Uh, ja, ik heb dus altijd wel in radio gewerkt en zo. Uh, maar ja, als zendeling, uh, ben ben eigenlijk ook al wel op zoek naar nieuwe manieren natuurlijk. Uh, ik kwam er eigenlijk steeds wel meer achter dat toch uh, internet wel steeds belangrijker werd. En uh, ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, uh, ik moet misschien toch de switch maken. Maar ik wist dan nog niet precies hoe. En toen op een gegeven moment kwam ik dus uh, via via in contact met iemand die hier dus voor de radio uh, de websites aan het opzetten was. En dat is nu ruim een jaar geleden. Hm. En uh, we zijn toen begonnen met dagelijks artikelen te schrijven. En we hebben dan een uh, heel webteam op kunnen zetten. Nou, dat is ook heel mooi gelopen. Er zijn altijd uh, rond het team vrijwilligers en dat zijn dan ook mensen die hier stage lopen. Ja. En uh, ja, dus dat, uh, dat is nu een hele batterij aan mensen die dus eigenlijk uh, iedere dag uh, zo zijn... Uh, bijdrage levert en ik mag dat team dan coördineren, zeg maar. dus Ik, ja. Uh, ja. ik zit gelijk ja. even te kijken. lightfm.com.au Ja, AU. Ja, ja. Ja. De, ik zie het inderdaad. Een mooie, mooie website. Met de, de host van de verschillende programma's. Ken en Lucy. It's a good morning with Ken en Lucy. Daar beginnen jullie de dag altijd mee. Ja, ja, en die Ken heeft ook in Amsterdam gewoond. Die heeft nog bij jeugdende opdracht gezeten ja, ook. Ja. Ik herken zijn gezicht ook ergens van. Hm. Ja. Hij okay. dat bij No Longer Music volgens mij. Ja, ja. Ah, ja. En, en, en wat ik me ook nog afvroeg is, wat, in Australië zijn toch heel veel, heel veel christenen, heel veel kerken. Wat, hebben zij daar een Nederlander nodig voor een christelijk radiostation Hoe zit dat? Nou ja goed, uh, ik word dus ook niet betaald vanuit Leidenfem. Van, dus wel onze ondersteuning komt vanuit, vooral vanuit Nederland dan. Ja. Um, maar, maar ja, er zijn, zijn hier op zich natuurlijk best wel christenen. Maar Australië is wel een beetje vergelijkbaar met Nederland... in die zin van dat uh, Christen zijn hier nou niet echt populair is of zo. Okay. Maar als je op zondag naar de kerk gaat, dat doe je niet. Op zondag naar de voetbal, dat snappen mensen wel. Dus het is dat zo... doet iedereen. Maar naar de kerk, dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Dus Australië dus, uh... is wel een soort, een soort evangelisatieland aan het worden? Zou je zeggen. Nou, dat is het volgens mij al heel lang. En uh, ja, het is, uh, Kijk, mensen zijn natuurlijk altijd uh, op zoek... Ja. Nou god, En uh, ja, daar is, daar, daar, is, daar is zeker behoefte aan een doel. Uh, verslaving is natuurlijk niet iets wat, uh, wat tot bonheden beperkt blijft. Dus uh, ja. ja, dat kom je hier ook volop tegen natuurlijk. En, en wij willen dan een richting aanwijzen zijn. En ja, de radio uh, moet natuurlijk ook zien hoe ze met hun middelen omgaan. Dus die waren wel blij dat ik dan hier als, als, als, zeg maar, als uh, zendeling kwam werken. Omdat ik dan dus niet uh, financieel afhankelijk ben uh, van hun. Ja, Je doet dat werk al heel lang, hè? Uh, Radiowerk in de zending in verschillende landen. Ja, ja zo'n jaar of twintig. Ik ben oh. ooit in de tijd bij Jugend Lodra gedaan op Hawaii was dat. En toen ben ik in Suriname gaan helpen bij Radio Shalom, toen dat uh, oh. in de startblokken stond in Paramaribo. Dat draait ook altijd nog. Het is al ruim 15 jaar onderweg inmiddels. Uh. Ja. Ja. Hey, even iets over een heel andere radiozender. Om even naar het nieuws toe te gaan. De, de Radio Nederland Wereldomroep uh, die is opgehouden met zenden sinds een paar dagen. Wat merken jullie daar In Nederland, ja, zeker, ja, in het Nederlands, Ja, zeker, Voor bijvoorbeeld jullie. Ja, jullie zijn denk doelgroep toch? Nederlanders in de vreemde? Uh, ja, nou, ik hoop dat wel dat ze die uh, website blij, bij blijven houden. Maar uh, het, is, uh, het is heel makkelijk om nu natuurlijk naar uh, radio1.nl te gaan en dan. Hmm. Uh, krijg je het nieuws direct op je, phone, op je telefoon... Hè, over je computer ja. nog niet voorop te starten. Dus, ja, dat is, plek, is het wel een beetje veranderd natuurlijk. Ja, wat maar net... in de tijd in Guatemala... luisterde ik wel naar die uitzending af en toe... dan hoorde je toch nog wat Nederlands... maar dat is tegenwoordig geen probleem. Wat je net natuurlijk ook al zei... Hè? de internet is de toekomst. En, uh, ja, dat is inderdaad waar. Je hebt eigenlijk uh, die, die etenfrequentie niet meer zo hard nodig. Hoe, hoe is dat op, op Bonaire, Michel Verkouter? Uh, uh, jullie, luisterden jullie wel eens naar uh, Radio Nederland Wereldomroep? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik luister er wel eens naar. Niet zozeer hier op uh, Bonaire. Ik denk meer toen ik in Nederland was als dus je op vakantie bent. Um, ja. En wat, wat het verschil natuurlijk hier is, is je hebt hier uh, bepaalde televisiezenders. En dan kun je gewoon uh, Nederland 1, 2, en 3 ontvangen. Oh, ja. Um, en ja, goed, internet is natuurlijk een hele opkomst. En hier, hier uh, op het eiland zit ook uh, Transworld Radio. Oh, ja. En uh, dat is zeg maar uh, meer iets wat. Uh, uh, ja, waarna geluisterd wordt vooral door de, door, door de christelijke uh, gedeelte van het eiland. Maar daarnaast heb je ook veel verschillende lokale uh, radiostationnetjes. En tra Transworld Radio zendt ook uit in het Nederlands? Ja, oh, ja. Ja, ja gedeeld in Spaans, soms, soms in het Nederlands. Dus dat, dat, uh, en, uh, dat, ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Dus ik denk dat in dat opzicht uh, de wereldomroep hier minder, uh, ja bekend weet ik niet, maar in ieder geval minder gedraaid werd als... Oh. Als andere zenders. Dus als ik, jullie zo, als ik jullie zo hoor, is het misschien spijtig dat een icoon verdwijnt... maar wordt het eigenlijk niet zo heel hard gemist? Nee, ja, ik denk, ik denk dat het ook... Ik denk dat ook met Gerard ook een beetje... ik denk dat het ook natuurlijk een beetje achterhaald wordt door internet. Van je, ja. je klikt internet aan en je, je bent ja. eigenlijk altijd van alles op de hoogte. Ja. Uh, je, je, je, je, je luistert radio, je kijkt televisie en je, je kunt alles via dat, dat natuurlijk. Dus ik denk dat dat ook een beetje... Uh, ik denk dat er misschien in landen waar, echt, waar, waar je geen internet hebt of dat soort, dat soort situaties, ik denk dat het daar meer gemist wordt als, als oh. bijvoorbeeld hier op Bonaire. Want ik ga natuurlijk alleen voor Bonaire spreken. Oké. Okay. Hey, ik wil even naar, uh, naar het nieuws toe met jullie. Um, uh -huh. Ja, hier in Nederland wordt het nieuws al maanden gedomineerd door de financiële crisis, door de Eurocrisis. Nou ja, van die Eurocrisis heb je misschien niet zo last op Bonaire. Of hoe zit het eigenlijk? Er wordt, zal niet betaald worden met euro's, toch? Ook op een Nederlandse gemeente. Nee, nee wij zijn, wij zijn, ze mochten kiezen volgens mij hier. En ze zijn toen van uh, toen 10-10-10, toen, uh, dat, dat Bonaire onderdeel werd van Nederland. En uh, toen is het eigenlijk gekozen voor de dollar, omdat we hier natuurlijk veel dichter bij Amerika zitten en dat het eigenlijk veel uh, groter okay. was. Dus we betalen de Amerikaanse dollar? Ja, wij betalen de Amerikaanse dollar. En uh, zoals je wel ziet uh, hier, uh, ook van de financiële crisis. Uh, ja, niet zo, dat je die zozeer meemaakt als die in Europa is en in Nederland is. Wat je hier heel erg ziet is dat de prijzen heel erg gestegen zijn. Ja. Uh, de, de, de, sinds eigenlijk 10-10-10 is, uh, is alles veel duurder geworden. En waar de lonen eigenlijk niet zo heel erg uh, meekomen, waardoor je best een groot... Uh, uh, verschil krijgt. Uh, de, ja, mensen houden hetzelfde loon en moeten ineens veel meer gaan betalen voor hun boodschappen. Maar le leg dat eens uit. Wat, wat heeft dat te maken met, met dat moment waarop uh, Baudaire dan uh, de, de status kreeg van een gemeente in Nederland? Is, is het daardoor duurder geworden? Gewoon... Ja, dat, dat zijn ze ook een beetje aan het uitzoeken. Ik zat van de week nog even op te zoeken voor hoe zit het nu precies. En toen hadden ze weer dat de, de supermarkten. Uh, wat je eigenlijk een beetje zag met, met van toen Nederland overging over van uh, de gulden naar de euro. Voor uh, 10, 10, 10 betaalden wij hier met de, de Antilliaanse gulden. Ja. En het was eigenlijk zo'nzelfde systeem, zeg maar. Wij gingen dan over naar de dollar. En uh, toen zag je eigenlijk ook dat toch dingen uh, snel duurder werden. Ja. Ook van Toen we voor Nederland van de gulden naar de euro gingen, ja, zag je toch ook uh, stijgen. En daar was, zo, daar was ook wel controle op vanuit Nederland. Maar dat het nu de laatste paar jaar zo verduurder is geworden, is dat niet meer door de, de, voedsel, uh, de grondstoffentekorten en de voedselcrisis en zo? Ja, dat, dat wil ik eigenlijk niet precies. Ik heb het idee dat, dat de, de supermarkten gewoon uh, in sommige gevallen zelfs, uh, zelfs van een gulden bij wijze van spreken naar een dollar zijn gegaan. Dus niet overdreven hoe ik het nu oh, zeg. Oh, maar, dat verhaal, um, ja. dus, dus die, die omslag, zeg maar. En daardoor zijn dingen duur. Want Nederland komt natuurlijk met een aantal, ja. aantal belastingen of met een aantal regels. Aan uh, dus de ene kant is het gewoon een beetje aftasten, is het zoeken. En andere, anders zie je gewoon van ja, het wordt, het wordt gewoon langzamerhand een beetje, ja, het wordt allemaal wat duurder. Ja, ja, en waar ja, net, het dan precies ja. mee te maken is, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Kijk, en ander ja. wordt natuurlijk gewoon ingevolgen op het eiland, zeg maar. Gerard? Gerard, wat, wat, wat, je wil er iets over zeggen? Nou ja, bij ons is het was een beetje een andere situatie. Uh, toen, toen wij hier aankwamen, was zeg maar de, de, de euro, uh, was zeg maar 2 uh, Australische dollar. Ja. Uh, maar dat is, dat is op die manier veranderd. Het nu, nu is het uh, dus, het was dan 50 cent voor, ik even goed denken, 50 cent was dan voor een 50 cent had je een um, Australische dollar. Ja. Maar nu betaal je er, dat was meer dan 80 cent voor, dat is drie, 82 cent ja. geweest of zo. Maar is ja. nu weer iets aan het zakken, dus nu rond de 77, 78 cent of zo. Maar dat, maar dat, dat ook... betekent dus wel dat ons leven ontzettend veel duurder geworden is. Ja. Alhoewel de prijzen hier niet omhoog gingen, maar dat komt hier. Hier wordt het uitgelegd omdat het komt door de mining boom. Dus je hebt hier ontzettend veel mijnen en grondstoffen. Ja. En uh, vooral ijzerets wordt geïmporteerd uh, naar, uh, naar China. Want er wordt ontzettend gebouwd natuurlijk. Ja, even, en, dat, uh, het gaat even iets snel, want om, ja, okay. zodat het luisteraars begrijpen, uh, jij, jullie, krijgen, jullie worden betaald door giften vanuit Nederland. En dat zijn ja, dus giften dat zijn euro's. in euro's. Ja. Ja, dus dat stijgt niet mee. Nee. Nou, nee, nee. En, en intussen wordt het leven duurder omdat eigenlijk het in Australië heel goed gaat. Ja, omdat, omdat, zeg maar, omdat het voor ons om, dollars, om Australische dollars te kopen, dat dat duurder wordt. Zeg maar. Wij ja, moeten natuurlijk precies. continu kopen bij Australische dollars eigenlijk. Ja. Op het moment dat we geld ophalen bij een ATM, bij een ja. bankautomaat. Ja. Ja. En het feit dat die Australische dollar nu van 50 naar 80 cent is gegaan, zeg je dat komt onder meer door de, door de booming mijnbouw. Uh, ja, dat kun coalijzer... dus echt... ja en dat is dus, ja, er wordt hier ontzettend veel uit de grond gehaald. Dat is natuurlijk een enorm groot land, Australië. Ja. En uh, ja, omdat je dus... Kijk, als je die grondstoffen hebt, zeg maar, en die hebben wij... Dan, dan blijft je economie zeg maar op koers. Dus wij hebben nooit echt last gehad eigenlijk van de hele economische crisis. Maar dat, dat backfired dan wel, of hoe zeg je dat? Dan krijg je er op, andersom wel mee te maken. Omdat je dan... Dan worden je producten naar het buitenland toegezien natuurlijk erg duur. Dus je, wordt dan niet, je bent dan niet echt meer... Uh, Noem je dat, dan ben je niet meer concurrerend bezig, hè? omdat je, je prijzen zijn te duur, zeg maar. Ja, ja. Maar uh, ondanks dat uh, zag ik de laatste cijfers afgelopen week een groei, economische groei van 2,75% wordt verwacht. En er is zelfs een begrotingsoverschot. Ja, dat zijn dingen waar, waar, waarvan wij hier in Nederland op dit moment uh, dromen. Ja, maar daar is ook wel wat over te doen. Want het, uh, de regering wil dat hier ook zo laten zien. Omdat die, hmm. die hebben dat beloofd dat ze met een uh, overschot zouden komen. En er is okay. hier dus, zeg maar, er is hier vorige week dinsdag, wat dan bij jullie Prinsjesdag is geweest. Dus is hier de begroting uh, landelijk bekendgemaakt. Ja. En uh, ja, daar, daar kwam dan wel in naar voren, zeg maar, dat, uh, de, de, de, de, zeg maar, de, de, de, de oppositiepartijen zijn dan wel van ja, maar dat komt ook door de tax, want hier wordt het dus. Uh, my, uh, bedrijven die uh, mijnen hebben, die moeten straks een extra belasting gaan betalen. Oh, ja. En uh, ja, daar houden ze dan natuurlijk wel geld van over. En de kritiek is dan ook wel van ja, maar uiteindelijk betaalt de burger dat natuurlijk, want dan worden de producten toch links of rechts om ook weer duurder dan. Ja. Dus, maar het is, het is een beetje hoge met cijfertjes, denk ik. Maar om nou te zeggen dat Australië ontzettend geleden heeft onder de economische crisis, tot op heden denk ik niet dat dat echt waar is. Ja. Al, alhoewel dus de concurrentiepositie daar natuurlijk wel wat achteruit gaat, omdat je producten dan uh, relatief duurder worden. Dan. Ja. Uh, even terug naar Bonaire, Michel. Uh, de, de, jullie hebben dus last van enorm stijgende prijzen. Uh, het, het, zijn er meer dingen waarvan je last hebt als het gevolg van die, uh, van die stijgende prijzen? Ja, of van die, de crisis? ik wil over de, over de stijgende prijs, ik wil er dan wel even op Wij persoonlijk niet hoor, wij krijgen inderdaad ook onze giften en wij, wij hebben niet te klagen daarin. En je ziet het onder de bevolking, uh, vooral de mensen die uit moeten komen van een uitkering of ouderen, daar ja. zie je het, uh, het verschil heel groot. Dus ja. even um, dat nuanceren. Wat was je vraag? Nou ja, wat, wat je er verder van merkt, of wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van uh, die enorm gestegen prijs. Want ja, je geeft zelf al aan, de, de minder bedeelden, ja. die hebben het slecht. Ik geloof dat het afgelopen week ook. Ja. Uh, Jullie minister van Financiën heeft een oproep gedaan aan Henk Kamp... Hè, de minister hier van Sociale Zaken, van doe iets aan die armoede. Ja, uh, ik, de... nou ja wat, je, wat je ziet is, is, is de, de, de kloof tussen arm en rijk wordt, uh, wordt vrij groot. En uh, ja, dat, dat brengt eigenlijk ook wel met zich mee... dat, je, dat, je, dat ze spreken hier op Bonaire van, een, van een, uh, ja, zo'n zo, zo overvalgolf, zeg maar... waar, waar er gewoon veel inbraak is op het eiland... Ja. Um, ja, en dat is eigenlijk altijd, dat, dat, ja, dat is dan vrij heftig. En dat, dat is dat ook iets wat het nieuws hier best uh, beheert. Ja. Um, ja, maar dat, dat, is, wordt gewoon veel... dat is, eigenlijk gewoon een direct, ja. direct gevolg van die groeiende kloof tussen arm en rijk. er wordt er meer. Uh... Ja, kijk, je ziet natuurlijk, wat, wat je ook veel ziet, is: er zijn, zijn veel, uh, of veel, er zijn Nederlanders die, die, die hier naartoe komen. En, um, uh, soms soms met, met lonen uit Nederland. Je ziet veel ambtenaren overkomen. En dus als je een, loon naast een, een Nederlands loon naast een loon hier op Bonaire legt, is dat natuurlijk een heel groot verschil. Ja. Dus voor die mensen die hebben het dan, die kunnen allerlei dingen, en ik zeg daar niks verkeerd over, maar die kunnen allerlei dingen halen. En dat is natuurlijk voor de, de burger hier, is dat soms heel wrang om te zien. Ja, Scheve uh, hey, gezichten. Ja. Ja, en dat is, dat is, dat is natuurlijk wat, wat er onder, daaronder ook een beetje zit, wat je dan merkt richting Nederland. Zo van, nou ja, mensen hebben soms al wat moeite met van de moeienis van Nederland, hoe goed dat kan zijn en hoe, hoe, ja, wat je daarop kan vinden. Ja, dat speelt ook. En je ook, ziet het ja. verschil schijven en dat, dat maakt soms dat, dat, dat het onderliggende gevoel daar, uh, vooral bij mensen die, die, die minder goed de, de hele situatie kunnen overzien, om het zo maar te noemen, best brand kan zijn. Maar dat, dat, heb je daar zelf ook mee te maken dan? Dat mensen zo ook tegen jou aankijken? Van, je, bent, uh, je komt hier een beetje profiteren? Um, nee, ik, niet echt. Ja, als mensen me niet kennen, dan, dan zien ze natuurlijk gewoon een, een, een Nederlander. Uh, maar ik denk dat de, de mensen met wie we werken vaak, vaak ja, bouw je daar wel een relatie mee op. En die hebben dat wel door. In, in sommige gevallen, als ik, als ik als iemand boos op me is, dan krijg ik altijd wel dit soort dingen over me heen. Maar als het goed is, dan, um, nee, dan zien ze dat niet zo. Wij proberen daar zelf en hier in huis ook best wel heel erg rekening mee te houden. Dat je niet nee. uh, uh, ja, gewoon daar ook respect voor hebt, zeg maar. En, en wat merk Zo. je in, in de, in de walk-in, het inloophuis, met, ja. uh, waar, waar jullie verslaafd uh, opvangen? Wat merk je daar eigenlijk van die crisis en van, van die criminaliteit en van ja, de armoede? Je, je, je... Kijk, op zich, de mensen hebben vaak geen geld, ook geen uitkering, dus dat, dat, die moeten leven van de dingen die ze op straat uh, doen en vinden. Ja, en da in dat stuk merk je natuurlijk, onze jongens die binnenkomen zijn vaak, hebben vaak zijn, een uh, groot gedeelte heeft een crimineel verleden. Dus het ja. gebeurt gewoon regelmatig dat je iemand een post kwijt bent en dan ga je eens vragen van, hé, hey, waar is iemand? Of dan, uh, waar? dan blijkt gewoon dat iemand, ja, of vast zit, of uh, hm? dat soort dingen. En dan, dan ben je gewoon iemand weer een poos kwijt. En dan een komt hij komt hij weer terug. En dan, uh, dan zoekt hij weer op. Kijk, we hebben natuurlijk ja, onze jongens uh, uh, zijn, zijn verslaafd. En ja, dat, die, die moeten, moeten hun geld willen scoren en dat doen ze ja, op, een, op, een, op een meestal de manier dat het niet zou moeten kunnen. Ja, maar is het niet een onveilig idee dan? Dat je bedoel, je werkt dus met die mensen, ze, ze, ze kennen, je. of is het juist uh, een veilig idee. Dat zij denken, nou, die, die Michel en die gedien, dat zijn goede mensen, die gaan we niet beroven. Dat kan natuurlijk ook. Nou, nee, ja, we, we hebben hier een huis overal op Tralix voor de ramen, zeg maar. Het is regelmatig gebeurd dat hier ook gewoon ingebroken wordt. Kijk, het is nee. niet zo dat ik iedereen op het eiland ken en iedereen nee. weet wie, wie, wie wij zijn. Zo klein is het um, we niet. Nee, dat is hier gewoon op het eiland. En op een gegeven moment, ja, hoe gek ook, raak je daar een beetje aan gewend. Ja. Dat dat, dat, dat, uh, dat altijd is. Dus je let daar gewoon goed op. En ja, daarin geven we eigenlijk altijd aan de of een heer. U, u bent degene die ons beschermt en uh, da, God, daar, ja. moet, daar moeten we onze rust in vinden. Ja, ja, zo zoek je je kracht bij God. Um, Gerard, ja. uh, uh, jij mailde ook dat er in, uh, in, in uh, Melbourne ook uh, een hoop te doen is... over criminaliteit en jeugdbendes. Ja, dat er er, er, er is gisteren er nieuws. Er schijnen nogal wat uh, jeugdbendes uh, naar de stad te gaan s'avonds. En dan uh, vooral in het weekend. En dan uh, een beetje in die, in die steegjes en zo. De boel om veilig te maken en mensen te overvallen. Dus, uh, ja. Ja, De politie zei wel van dat ze daar korte metten mee gaan maken. Dus, uh, ja. Ja, want heeft dat ook iets te maken met, uh, met de crisis? Of met, met, met, uh, met het verschil tussen arm en rijk enzovoort? Of, of heeft dat heel andere wortels? Ja, ik, ik, ik denk dat dat gewoon, ja, misschien er ook wel aankomt. Dat, uh, dat, dat is dan ook weer iets uit het nieuws. Dat koppel ik er dan maar direct aan vast. Vandaag was in het nieuws uh, dat kinderen van 10 en 11, dat kwam uit een onderzoek naar voren... Dat ze vinden dat hun ouders te hard werken. Hmm. En uh, ja, dat kan er natuurlijk ook mee te maken hebben, zeg maar. Als je hmm. natuurlijk geen ouders hebt die thuis zijn of niet de tijd hebben om thuis te zijn en voor je te zorgen. Ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Is dat typisch Australisch? Meer dan, meer dan in Nederland? Dat ouders zo hard werken en vaak niet thuis zijn? Wat, sorry, wat was je vraag? Is, is dat, is dat uh, typerend voor Australiërs om, om heel hard te werken en vaak van huis te zijn? Nou, uh, ja, ik denk ook dat het wel ermee te maken heeft, zeg maar, dat het leven natuurlijk wel uh, op zich duurder wordt en dat het ook wel normaler is voor man en vrouw om te werken. Dus wat dat betreft, uh, ja, doet iedereen daar ook eigenlijk wel aan mee, denk ik. Maar of het echt nodig is, dat vraag ik me af. Ik um, bedoel, op zich, op zich is er hier uh, ja, is er hier wel een goed sociaal vangnet en zo. Dus. Zeg, um, um, jullie, uh, met, met Light FM hebben jullie kort geleden iets, iets positiefs gezet tegenover uh, al het uh, gedoe in deze wereld. Hè. Journalisten zoals ik zelf hebben altijd de neiging om uh, het vergrootglas te leggen op wat niet zo goed gaat. Maar er, gaan, er gebeuren ook mooie dingen. Een random act of kindness hebben jullie gedaan. Er gebeurt wel meer wereldwijd, ook wel eens in Nederland. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan in Melbourne? Ja, uh, wat, wat, wat, wat wij dus eigenlijk uh, vonden, van uh, ja, we zijn dus een positief station en ook gericht op familie en zo willen we ook bekend staan. We willen altijd positiviteit uh, naar voren halen. En we hebben nu gezegd van uh, ja, laten we nou met z'n allen eens iets goeds doen voor een ander. En uh, ja, dat is heel goed opgepakt. Dus wij zijn bijvoorbeeld uh, ja, dus wij hebben ook wel het voorbeeld gegeven. Dus we zijn ook een keer naar een uh, benzinestation geweest, ochtends tijdens de ochtendshow. En toen hebben we dan voor iemand uh, rekening betaald ofzo. Dus ja, mensen staan dan wel even met hun, uh, mond mondvol tanden, dat is niet precies wat ze zeggen moeten. Maar we hebben er dan een uh, telefoonnummer gegeven uh, en een kaart. Dan kunnen ze bellen en er staat dan een nummer op. En dan zeggen ze, nou nummer zoveel en zoveel, die heeft uh, mij de, uh, hey, heeft me gratis benzine gegeven. Of heeft voor mijn maal betaal, uh, maaltijd betaald in het restaurant. En uh, ja, mensen zijn er best perplex van dan. Van, hé, uh, hey, dat wat toch gebeurt. En dat is, uh, ja... Dat is ook wel wat we willen, zeg maar. En het helpt ja. natuurlijk onszelf en ook mensen in Melbourne om, uh, ja, om zelf echt iets te doen. Hè? Om, om, om praktische uh, zeg maar invulling te geven uh, aan je geloof, als je, als je dat dan uh, zo beleeft. Maar je, je hoeft dus ook geen christen te zijn natuurlijk om daar aan mee te doen. dus dat betreft ja. dus het is het ook wel een hele goede actie. Ja. Een vorm van naaste liefde. Of uh, zoals Michel dat ja, net precies. zei... Uh, Uitdelen van wat je zelf hebt, uh, hebt gekregen. Um, Michel, ja. maar even naar jou te gaan naar Bonaire, Cruzada. Um, wat, wat voor mooie, positieve dingen zijn jullie uh, momenteel daar aan het realiseren? Um, nou, we hebben van de week uh, hebben we een, een, een uh, rezo-woning geopend. Een, een rezo-woning, zeg maar... wat? Een wat? Een, een woning, een resocialisatiewoning. Okay. We hadden eerst alleen de mannenopvang, zeg maar, en eigenlijk van daaruit begon iemand met oefenen uh, terug te in. En yeah. dat was eigenlijk niet zo heel ideaal, want je blijft dan op de groep zitten. En we hebben nu uh, twee woningen uh, die officieel geopend zijn, waar de eerste bewoner ingegaan is en die, die ja, woont dan oh. zeg maar met een stukje circulaire uh, begeleiding. Hmm. En die van daaruit kan gaan oefenen met wat meer vrijheid en langzamerhand. Uh, je hebt de stap zeg maar naar, naar de maatschappij terug, heb je, we hebben we wat verkleind en daar zijn we heel blij mee. Ja. Dus die hebben we geopend. Okay. Dus daarnaast is er een, een, een project. Uh, zijn, we, zijn we ingestapt in een project uh, wat op het eiland leeft om, om mensen die uh, uh, geen werk meer hebben, uh, langzaam weer toe te, toe te leiden naar uh, vaste banen. We hebben een aantal werkprojecten op het, uh, op het terrein. Een metaalwerkplaat, een houtwerkplaats, een, een greenhouse. Oh ja. En mensen kunnen daarin werken en dan uh, moeten ze een periode voldoen en dan gaan ze, gaan ze vanuit Bonaire zelfs zoeken naar uh, uh, voor iemand voor een vaste baan. Ja, dat zijn hele mooie dingen om te doen. Even kijken hoor, dus jullie zoeken mensen voor die greenhouses? Ja, we zoeken ook nog iemand voor de greenhouse. We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor onze greenhouse die, uh, ja, waar we eigenlijk onze groenten en alles in verbouwen, die we ook uh, dat had, verkopen. Dat had ik gelezen. Dus jullie, maar het is voor, voor die, die mensen in die resocialisatietrajecten, uh, die, die kunnen daar... Uh, een soort werkervaring opdoen of zo? Ja, onze, onze, de mensen in de civilisatiewoningen doen daar werkervaring op, maar ook ja. onze gasten binnen het centrum. Als je, de, dan hebben we bepaalde dagen dat we daar kunnen werken. En van ja. buiten krijgen we ook mensen die, die, probeer, die werkervaring op gaan doen op ons terrein, zeg maar. Oh ja. uh, die hoeven daar niet zozeer verslaafd te zijn, maar die zijn nog gewoon heel lang uh, werkloos, dus hebben heel lang geen baan. En probeer je eigenlijk weer werkritme op te doen om toe ja. te. Leiden naar een vaste baan. En, en, en voor de begeleiding in de greenhouses zoeken jullie nog een vrijwilliger vanuit bijvoorbeeld Nederland. Ja. Oké. Okay. Nou, dan bij, oh. bij bij deze is dat dan. Ja, waar, ja, waar, waar kunnen ze zich melden? Wat zoeken we jullie website? Op onze website en dan uh, kun je geloof ik meedoen naar info.cruzada.nl. Oké, okay. voor, voor wie dit hoort en denkt, hé, hey, dat wil ik wel doen. Een vrijwilliger worden dat in het greenhouse doen. van Cruzada. Nog heel even kort uh, terug naar uh, Gerard op, uh, in Australië. Uh, wat, wat, wat zijn bij jullie de plannen voor de, voor de komende weken? Ja, bij uh, krijgen als station uh, doen we zeg maar... Uh, één keer per jaar een hele grote inzamelingsactie... Uh, tegen het eind van het financiële jaar, dus dat is uh, eind juni. En dan echt letterlijk, zeg maar tot eind juni, ja dat is het 30ste, valt nu op een zaterdag, maar, zeg maar tot vrijdagavond laat gaan we dan door met, uh, met live uitzendingen en uh, dus vragen of mensen ons willen helpen. Want we zijn een uh, community station, dus we worden op zich niet betaald. dus uh, de, de, de, de, Het radio station hangt ook van giften aan elkaar wat dat betreft. En uh, dus ja, dan uh, verwachten we weer wel een klein monder om, uh, om dus door te kunnen gaan met wat we doen. Ja. En uh, ja, daar, daar, dat, dat, dat heeft heel veel voet in de aarde om dat allemaal uh, van de ja. grond te krijgen. Dus er zal iedereen de komende weken weer wel extra druk mee zijn. Ja. Oké, okay, nou ik wens jullie allebei heel veel succes. Uh, Gerard in Australië met het verspreiden van, uh, van licht, van hoop, van positieve dingen via Leidefem en uh, Michel uh, op, op Bonaire met het... Uh, begeleiden, resocialiseren van de drugstenslaafden in Cruzada. Ja. Een goede, bedankt, echt, bedankt, een goede bedankt, dag bedankt. allebei. Yo. En uh, hier op, uh, op Radio 1 gaan we zo meteen verder met het Ochtendjournaal. En daarmee komt deze dinsdag echt op gang. Een goede dag.